Toegeven wil Zij maakt het verschil Tussen alles wat ik had En hoe dat opeens ging leven Wat met oploon staat geschetst Kan met kleur worden ingetekend Tussen nooit iets aan de hand.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 Absolutely nothing in my hands No pretty melody I'd like to share with you Not a single sentence, it won't make any sound If I only knew what way to go If I only had a way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 If I only knew what way if to I go, if, I'd way. if I only had a way, if I could see the sun behind the snow, if I could only let it go, if I could only.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 I'm not afraid to Them. See She sits in some club Where the long shadows fall Drop a coin. Ook al heb je verdriet, de wereld is zo slecht nog niet, het is wat jij erin ziet.